Dus ik ben algemeen directeur van Thijs van En, de, en de, dat is het enige wat, denkt u, in dit verhaal van belang is. Uh, ik bedoel, dat ik heb het over de verwevenheid van, van, uh, van rechtspersonen die in de veiligheid zijn. Ja, maar ik ben algemeen directeur van Thijs van Ik ben uh, Leo Janssen, directeur van het Centraal Bureau van de Pantheon Zorggroep. Zoals u weet waarschijnlijk uh, heeft er een fusie plaatsgevonden tussen een viertal uh, thuisorganisaties. Mm -hmm. Drenthe, Flevoland, IJssel Zwarte Water en Veluwe. En daaruit is de Pantheon Zorggroep uh, ontstaan. En uh, die heeft uh, het domicil in, uh, in Zwolle. Mm -hmm. En daar is het Centraal Bureau, daar ben ik dus directeur van. Ja. Want dat wist ik inderdaad bijvoorbeeld niet hier in nou aanval tegengekomen. Um, ik constateer dat, dat uh, uh, behalve dat iemand een zorgroep en, en uh, er zijn een aantal thuiszorg, dat mag ik niet de reguliere thuiszorginstellingen noemen, ne? Ja. Vier, vier zijn er. En um, behalve dat, uh, uh, wat vrij helder is hè? Oh, oh ja, even eerst die, die vier uh, instellingen zijn dat net zoals daar thuis ook gewend is, dat is zijn dat PG's. Ja. Ja. De varen van oorsprong is vier stichtingen. Ja. Dat zijn je vennenschappen te worden. Omdat er anders, omdat die bedrijven, bedrijven. ondernemen dat elkaar diensten verrichten. Sprake zou zijn van fiscale volksbrijd van de dienst, Om er een vennootschapsstructuur te maken. Dat betekent dat er geen ...geen btw betaald moet worden op de dienst die partijen onderling naar elkaar toe Dat betekent dat binnen de groep zorg sprake is wat we van een van een fiscaal vrijstand. Ja, is één heb. Dat is de reden waarom er vier stichtingen die vennootschappen zijn gemaakt. Volgens gebeurde het met goedkeuring van. Zeker graag Verzekeringen en met de bestemming van ziekenkenspaard CTV. En um, binnen die groep wordt geen BTW afgedragen. Als u, u nog wel stichting was geweest, maar had u dat ook kunnen verrekenen waarschijnlijk. Nee, nee. nee, ja, ja, dat, dat is een iets, Heel simpel hoor. Dan verweek je ook als stichting een dienst voor een, een derde in dat ja. in geval. En daar uh, is WTW uh, Ja. de ja, altijd. maar altijd. Omdat, omdat het één organisatie is en dat er voorkomen, die dit kan. in Maar was je ja. nog merk. Ja, waar je raad is. Goed, dat is me helder. Ik had het ook ergens uit de stukken begrepen, moet ik zeggen. Dat dat een van de redenen zou zijn. Um, maar even nog even over die structuur. U zegt dat niet spontaan, maar ik denk allebei nog op in diverse andere stichtingen ook. Ik ga ja, dit even spontaan doen, maar ik vraag dat naar politie. Politie is formeel al mijn directeur. Ja, ja, ja. Nee, maar ik, ik, ik, meer, ik, de normaal, ik vroeg, dacht ik net, van u heeft nog een. Uh, in dat netwerk van organisaties zie ik nu nog. Of u nog meer precies had. Maar goed, desalniettemin, de maar kunt u daar ook iets over vertellen? Ik ben een aantal stichtingen stichtingen, met name ik kreeg van Stichtingen. Uh, denk je, heb je, nou ja, ik bedoel alle rechtspersonen die ik denk dat je een complete deel moet hebben in van de, de Pantheon ja. Zorggroep. Ja. Want er is een vijfde werkmaatschappij. Ja. Die hangt onder die uh, Pantheon Zorggroep. Dus ja. naast die vier, die puur bezig zijn met reguliere thuiszorg, is er ook een vijfde ja. werkmaatschappij. een holding. En in die holding daar zitten een aantal vennootschappen, deelnemingen, puur gericht zijn op commerciële activiteiten. De ene zijn gericht op, de ene gericht op maatschappelijke activiteiten, ja. de andere is gericht op commerciële activiteiten. Dat is juridisch gescheiden, omdat wij gehouden zijn verwevenheid van geldstromen en welke vorm dan ook te vermijden. Ja. Dat is ook dus gebeurd door middel van het inrichten van deze juridische structuur. Zeker ja. dus als beeld krijg je dat dit cluster. Het een stichting, Pantheon Zorgroep. Daaronder hangen dan vijf werkmaatschappijen. Deze vier betreffen thuiszorg. deze ene is een holding en daar hangen dan een aantal tv's in. Een enige aandeelhouder van alle vennootschappen. Dus van alles wat hier inhoudt, is de stichting Pantheon Zorggroep. Dus geen personen, dus geen personen zijn aanhoudend, maar een stichting is aanhoudend. En dan aan het hoofd van een stichting staat de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen zijn publiekelijk, we publiekelijk opererende mensen. Het zijn dus vertegenwoordigers uh, uit het maatschappelijk leven. Okay, de, de Raad van Commissarissen staat bestaat aan de hoofd van de stichting, ja. Ja. Uh, niet gebruikelijk. Dus ja, ja, ook bestuursvorm die gekozen is voor de stichting, dat is, uh, het Ja, dat kan nog wel. Dat nog niet zo bekend voor. Hè. Wat is dan, misschien kunt u me dan toch even, even helpen, want ik heb er toch zelfs nee, deskundigen naar geïnformeerd hoe dat allemaal in elkaar kan zitten, maar en, eh, ik kan Kamer van Koopland uh, Welke positie heeft dan, uh, ik heb wel verstand van statuten van stichtingen dat wel, met welke positie heeft die raad van commissarissen? Welke bevoegdheden heeft die binnen de stichting? Zij dragen een hoge mate eindgevoeligheid over een aantal essentiële dingen die te maken hebben met de uh, vaststelling van het beleid van de organisatie, vaststellen van de jaarrekening, de begroting, de van van uh, ledenraad van bestuur, directie. Wat belangrijke investeringen. Uh, dat dat is investering, ja. yes, de investering in de En hier en ja. zitten dus... Maar bij welke positie hebben we ondersteunen? De commissaris bestaat dus uit een totale nu Vijf. Vijf mensen het is het ook vertegenwoordigd van ondernemersraad, vooral duidelijkheid mm -hmm. van de Koor. En hier op de werkmaatschappij, wat dus vennootschappen zijn, daar zitten dan zogenaamde statutaire directeuren. Mm -hmm. En in, al, in gebruikstitel heet dat dan algemeen directeur. En ik ben dan een van die statutaire directeuren. Hier zit de Raad van Bestuur van de hele organisatie, Die gaat hier onderaan. En dat is één persoon en dat is Chassie. En hier het het is de aan tussen het stafbureau, zeg maar, en dat is het centraal bureau waar ik leiding heb. Dat is mijn handig. Ja. Dus wees praat je over een normale stichtingsstructuur met een bestuur en directeur. Wij noemen we dat Raad van Commissarissen Raad van Bestuur. En onderhangen dan vijf wetenschappen. Vier gericht op thuiszorg, en één gericht op commerciële activiteiten en iedere vennootschap beschikt over een stadidaire directeur. Mm -hmm. En hier hangen natuurlijk vennootschappen in waarop weer sprake is mm -hmm. van directiefuncties gekoppeld aan die venners. normale... Mm -hmm. Ja, dus ik begrijp een beetje dat de raad van commissarissen de positie heeft van, van de stichtingsbestuurder. Niet... Ja, maar ja. alles hebben, ja, het besturen op afstand. Naar ja. toezicht dan is het ook wel, het allemaal van die begrippen die hier niet zo belangrijk zijn. Nee, maar, maar ik bedoel, er, wel, de stichtingstructuur is er formeel. Ze hebben normaal je, en, juridische competenties die een eindverantwoordelijk bestuur in dit geval een geval voor heeft. Ja, maar ik neem aan even, ik zou dat naar kunnen kijken dat de, de, de wetgever gewoon een stichting in bestuur heeft. En dat bestuur is dan dus die aan voor Ja, ja heeft Consaïs, Consaïs. Ja, Nee, dat is mijn hand. Um, ik ben een aantal stichtingen tegengekomen waar u en u ook nog. Uh, of uh, nou, dat soort functies heeft ik zie nou dat ik heb ze niet voor me genomen ik wil me vertellen. Um, dat ongetwijfeld Wat over te hebben we zitten te participeren namens of vanuit deze organisatie nemen we de deel aan allerlei vormen van samenwerking en dat kan ze weer, stichtingsverband voordoen dat kan weer ja, wat voor verbanden ook voordoen ja. een van de clubs waar we mee werken uh, is de stichting woonzorg noord-nederland thuisgekundig. Ja. Uh, Beter Thuis Nederland bijvoorbeeld. Mm -hmm. Is ook een hier. Uh, nee, is ook een erkende thuisorganisatie. organisatie. thuisorganisatie. Hmm. Uh. Ja, we werken op elkaar niveau met allerlei clubs en stichtingen samen en dingen die daar weer voor worden opgeleven. Dus Onze eh, organisatie is een organisatie die zich als organisatie die zich net zoals alle VNV-organisaties, gezorgd en werken in de netwerk. Ja, samenwerking dus in een. in één in van En dat woord. Betekent, betekent dat je continu in samenwerkingsverbanden in welke vorm dan ook alle gradaties die ja. we zeggen zijn in Nederland uh, Ja. Scheiden dus aan die stuurskip, denk ik. Of stuurskip, denk Of uh, de de deelnemer, of uh, ja. participant, of je de het ook benoemen. wil noemen. Bijvoorbeeld, uh, even wat ik wel aardig vond van wat nu, als ik net in Suriname zat, toen ik uh, voor het eerst belde, Met ...met in de belde... Uh, die stichting uh, Thuiszorg Suriname. Ik weet niet wat, wat uw aandeel daarin was, maar. Ja, daar heb uh, ik geen bemoeienis mee. Dat is een particulier uh, iets van, hem. hij is betrokken bij. Uh, Mooiana, een uh, mensenrechtenorganisatie. En, uh, en het is uit die bewogenheid die daar onder ligt. Dat getracht wordt de, uh, sponsoring te doen van een aantal gezondheidszorgactiviteiten in, uh, in Suriname. Daartoe zijn een aantal instellingen voor uh, thuiszorg uitgenodigd om waar ja, mogelijk uh, te helpen. En we doen het onder andere door bepaalde hulpmiddelen die we over hebben die afgeschreven zijn. Uh, schenken. Dat zoals dat ziekenhuizen, verzorgingshuizen doen in de richting van Polen of anders zit de derde wereld. Maar eigenlijk... Dat via je die club onder andere. Maar ja, en ook uh, zorgverzekeraars, ondersteunen dat, uh, lionsclubs, noem uh, mm maar -hmm. op. Goede landverzekeringen doet aan mee, RZG, verzekeraars, gewoon Het heet dan ook de Stichting Ondersteuning Thuis of Zuurkamer. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus, dus. ja. Maar dat raakt niet. ...sector, onze uh, structuur, we hebben daar geen... ...het uh, hangt een beetje af, tenminste, als, als ik dat van buiten kan, hangt het een beetje af van, van de verwevenheid van middelen die er kan zijn of niet kan zijn, ja, weet ja, dat weet ja, ik natuurlijk kan niet. Ja. Um, nee, maar ik kan me voorstellen dat u de vraag stelt, zeker ook, ook in deze richting, maar... Ik weet niet of je dat weet, maar we zijn als eerder uh, een keer door uh, de ziekenfondsraad op, uh, op bezoek uh, gehad. Ja. Naar aanleiding toen van uh, de ontwikkelingen bij uh, nutzorgbezekering uh, in de naam. Nou, toen zijn er allerlei kamervragen gesteld. Toen ja. is bij een aantal thuisorganisaties een onderzoek uh, heeft plaatsgevonden. Ja. Steeds proefgewijs. Hmm. Om te kijken naar uh, een mogelijke vermenging van financieringsstromen. Nou, ook toen is door de ziekenfondsraad geconcludeerd. Zeker de, de betroost, geen enkele thuisorganisatie, maar zeker ook de betroost wat betreft. Dat er wat aan het afpakken was. een enkele van ja. middelen was. Ja. Nou, dan al ja, het is het altijd een speelpackje in. Twee jaar geleden. Ja, dus, dat is... Twee jaar geleden was er ook een gesprek binnen de LTP, zullen we maar zeggen. In ieder geval was en, is, is, is, is er een gesprek op geweest. Juist. Het ja. ja. is wel interessant om er toch even naar te kijken. Als we hebben, dan ik het alleen maar Ja, maar dan ik denk het dat, dat er weer... niet veel meer is dan een, een brief, denk ik, waarin staat van, uh, dat, eh, dat het akkoord is. Ja, dat hebben een apportage. Of je... hmm. Ja, we Dat geen apportage ofzo. ofzo. niet allemaal verstrekt worden tegen ons maar wat uh, dan... eh, het zeggen, dat is maar er staat waarschijnlijk meer in. is handig te materiaal, dat gaat te Ehm. Dan de, de, wat ik begrepen heb van Leves, want die klevers, die heb ik een tijd in de telefoon gehad. Ook voor de kind, die behoor, of het kickartikel, het belangrijkste artikel, misschien. Ik um, ben nog Was dat de erkenning, zeg maar. Er is sprake van erkenning door... Is dat nou gaat of VWS? Dat weet ik niet precies. Maar de thuiszorginstellingen moeten worden erkend en dat gebeurt uh, in de gevallen van de Pantheon Zorggroep aan de stichting Pantheon Zorggroep en en ja. de thuiszorginstellingen. Het ja, is ook dus de herkastgepreden daarvan anders? Ja. Het Pantheon Zorggroep is dat ook de aangesloten lidinstellingen, want dat was middlet, dus niet direct uit aan ja. de LVT. Ja. Het is dus uh, indirect aangesloten, zeg maar. Indirect aangesloten? Van de Vente is onderdeel van de Pantheon zorg, is daarmee aangesloten bij de OVP? Ja, als onderdeel, goed ja, gaan gaat de formulering, ik geloof dat ik het goed krijgen. Ja, Als onderdeel van de Pantheon Zorggroep is Kijk dat Vente is ook Pantheon Zorggroep. Ja. Ja? Dus. ja, ja, ja. ja, ja en Het heeft niet meer erkend hoor, even voor uh, informatie. Tegenwoordig heeft dat toegelaten. Oh ja, toegelaten. Ja, dat heeft, dat had ik ook collega's opgeschreven, maar dat kon niet zo opkomen deze is als onderdeel van een zorggroep ook een toegelaten. Ja. Ja. ja dat geldt voor alle vier andere dingen. ja en ja, mij dat gebeurt via die. waarom ja dus logisch omdat dat, dat het via die stichting gebeurt omdat dat. Ja, maar een er eerst toegelaten instellingen en dat we ja. gefuseerd zijn en dit de leidende instantie is geworden ja. is dat de toegelaten instelling. Ja, dat ooit ooit was je ook een stichting 92 bent er omgegaan als het goed. Allemaal ja Als stichting? Mantel zorggroep? Nee, sorry, ik bedoel, thuis ook ja. dus is pas een 92. Nee, ja. Nee, nee. de fusie van de zorg was er weer. BV geworden, ik bedoel. Ja. ja. Ja. April 96. Daarvoor was het gewoon stichting daar Ja, ja, ja. Maar ook daarvoor was het de Panteleans Zorggroep degene die de Nee, toen, toen nou ja, was het Toen het was het... Was het oh, oh, sorry, toen was het niet. Ja, dat is... De en in April 6,9 is de formele fusie ja ja, ja, ja, ja. Tussen die vier uh, reguliere ja ja, ja, ja. Toen was dus en de Panteleans begon toen. En de... Uh, en de, en de Als de stichting. En toen zijn die andere twee... Uh, ja, ja, ja. Dat ja. ja, um, Ik ben in de... Oude verhalen in de geschiedenis ook weer een aantal andere clubs tegengekomen. Die ja, ja, ja. uh, u, u speelde er toen ook al een actieve rol, ik weet het in niet. Maar um, in die, die clash, zeg maar, tussen die twee kanten binnen het thuiszocht, misschien is er sprake geweest van een vijandspeel, maar is is meer geweest dan het was, dat weet ik niet. Uh, maar in ieder geval waren er op dat moment twee kanten. Uh, uh, in die discussie heb ik gezien dat er nog een aantal andere. De dingen zijn opgetreden, zat Z en G. Ik zal even uit mijn hand het dat ja. is een overzicht. Landelijk heb ik een vf We hebben een landelijke structuur. Dat heet de Zorgunie Nederland. Oh ja. zorg Zorgunie Nederland is een coöperatieve vereniging. Mag ik straks die plaatje hebben of niet? Een coöperatieve vereniging. En daar zitten vijf. Grote organisatie thuiszorg in waar we een van zijn. Onderzorg in Nederland hangt twee vormen van werken, dat is de zorgmanagementgroep. En daar hangen zijn alieerd een aantal particuliere thuisorganisaties en, en zorgcentrales Nederland, dat zijn callcenters. En zijn er ook veiligheid. En dit deze constructie doet niet anders als zaken met verzekeraars en pensioenfondsen voor het contracteren van zorg Wij de... werken hier in de regio met de regionale ziektekostenverzekeraars en sluiten daarmee contracten voor zorgverstrekking deze makelaar zorg in Nederland er zijn er meer, er zijn Meroen, er, zijn Meroen, er, zijn Meroen, er zijn Meroen, zullen 5, 6 in Nederland die sluit uh, contracten voor zorg met, weet ik veel, Achmea, Nationaal Nederland, orde en alle landelijke mm -hmm. En dat betekent dat dan in de gebieden waar wij werken, wij dan zorg verstrekken te boeren van die Dus we sluiten een landelijk contract met, zeg maar even, dat is een hele grote groep, bijvoorbeeld voor kraamzorg. Ja, dat betekent dan dat een kraamverzorging. Een, kraam, eh, een kraamvrouw, verzekerd bij Atmea, wonend in Gieten, door thuis voor Drenthe, wordt geïnvloed. En het contact daartoe is dan wonelijk geslozen. Maar dat betekent ook dat een kraamvrouw in Breda door onze constructie geholpen moet worden. Maar dat gebeurt er ook thuis voor in de Brabant. Ja. En zo het dan. Die is dus dat de landelijk gecontracteerd wordt, waardoor je dus probeert zoveel mogelijk uh, verzekerden en verzekeraars eigenlijk te bieden. Het is dus een landelijk aanbod en daar mm. hebben de landelijk opererende verzekeraars belang bij natuurlijk. Ja. Dat ze één contract kunnen sluiten met hun partner. Mm -hmm. Die vooral hun verzekerde over heel Nederland uh, zorg kan leren. Ja, maar bij dat landelijk aanbod is een deel van, dus uiteindelijk een deel van de regio die het thuis aangesloten. De, ja. Nou ik denk door middel van alle allianties die daar verbonden zijn, denk ik praat je bijna over de helft van de het thuis Ja. ja Niet meer. Nou, dan kun je nog zeggen dat het nog iets zichtbaar is van de, die kloof van 95? zeg maar, dat de organisatie die zich ja, dat is? De, dat is behoorlijk aan de Wateren. Wat ja. uh, is een andere club, er zit er ook in, dus het maakt allemaal niks uit. wel dus de LTT landtransportpunt thuiszorg oh, ja, precies hetzelfde. Ja, ja. wat zijn dan de, is dus de andere kant, uh, we zitten, ik dat daar 90 van de instellingen in, uh, aan deelnemen. die hangen de er allemaal Ronde. LTT is precies hetzelfde als de zorg in Nederland. die uh, contacteert dus de zorgwijzersels nee. en zet het uit bij instellingen voor thuiszorg. ik kan ja. me herinneren in, in de discussie van, van toen dat uh, LTT met name toch een, een focus was van de kritiek ook. Ja, het verschil tussen de twee. De kern zat dat we hier met LTT praten, en we wilden men ook praten over wat we noemen ...maatschappelijk maatschappelijke ondernemers, ja. minder gericht op uh, uh, commercie en noem maar op. Hier was afhankelijk de insteek om de middel van het particuliere thuisvoorziening, door middel van lage prijzen, lage, lage, lage kosten, goedkope zorg weg te zetten. Uh, en dat is langzaam maar zeker is naar elkaar toe gegroeid. Wat binnen het LNT-verband is weinig een thuisorganisatie, of die beschikt niet over vennootschappen of over particuliere thuisbureaus. Ja, ja. Waar wij ook mee begonnen zijn. Dat dus dat is, is naar elkaar toe gegroeid, dat is een balans gekomen. Mm -hmm. Ik denk dat wij zo in de publiciteit zijn geweest dat we toen de eerste waren die ermee naar buiten kwamen. Ja. En daarmee de gramschap van collega's op ons, uh, Nou ja, dat en we waren ook de eerste die de verkenningen deden op het gebied van marktwerking en van uh, concurrentieverhoudingen. Dat heeft zich aardig gestabiliseerd. En ik zie niet veel verschil in opereren tussen partijen die in dit kader opereren en, en hier. Het is al zo dus dat de partijen die hier zitten, ook weer daar zitten en die hier zitten, daar ja. zitten. Dus uh, het is aardig verdedigd geraakt met elkaar. Bescherpt is eruit dat ik dit niet Kijk, Ik kom bijna net dus slik halverwege halve weg in eh, zeggen van lage kosten het eh, in nadat die bijna lage lonen zijn. De lonen zijn ook lager in de ja. parker thuiszorg. Dus ja. ja. uh, twee typen lonen in de thuisorg. De thuiszorg uh, werken met andere voorwaarden als met uh, in de regulier thuiszorg. Regular thuiszorg kent men de CAO in de particuliere thuiszorg uh, niet. Ik zei dat het nu sinds kort verplicht is is dus dat wordt gelijk getrokken mm -hmm. ja. dat speelde toen een belangrijke rol in de discussie natuurlijk ook de precisie van ja dat is allemaal weer achterhaald of weer gehaald weer weer ja Krijgt die nieuwe cao want dat, dat, dat stuk dat ik niet gaat ik was een verplande advocaat op de bellen en krijgt uh, de uh, die nieuwe cao een beetje het karakter van wat toen de bedoeling was die basis-CO. Oh, nee, hoor, nee. Nee. In, in ieder geval niet. En uh, in, ik geloof dat in deze maand gaan we allemaal de start gelopen nee? over de CO. Mm -hmm. Maar ik ga er vanuit dat daar geen haalbare kaart zal zijn. Mm -hmm. En uh, ja, kijk het is nu zo dat de, de CO thuiszorg ook van toepassing is uh, verklaard op uh, allerlei particuliere instellingen mm -hmm. waar ik ook al Dus Dat betekent dat je de start Zowel van de reguliere thuis als de particuliere thuis. In ieder geval hetzelfde. De basis is hetzelfde. Mm. En dat je dan in staat bent door allerlei verzissingmaatregelen, weet ik veel, uh, minder kosten te hebben en dus goedkoper met kunnen opereren op de markt, ja, dat vind ik een logisch. Mm. Als die uitgangspunten maar hetzelfde zijn. Mm. En die zijn, dacht ik, nu uh, gecreëerd, ook uh, vastgelegd door uh, het ministerie. Mm. Even voor het beeld. Wij participeren hierin namens en vanuit onze uh, functie, de de directeur van Pantjon. Uh, een van de dingen is binnen de patiëntenzorgroep. De patiëntenzorgroep is vertegenwoordigd in ZUN, geen personen zitten erin. Personen ontvangen hier ook geen salaris, Dit is geen salarisstructuur, het is een werkstructuur om contracten binnen te steken in de organisatie. Ja. Dus het beeld is nog wel dat dat dan... Dat we ja, maar zo is een, dan ook een, dit een, dat ook die... uh, dat het monopolistische werkgever is. Nee, dat begrijp ik dat ik dan. Ja, maar zo is die discussie ook ontstaan toen, toen in het verleden. Dus rekkelijke en precieze heden, dat is mooi. Met alle Indianen verhalen dat uh, degene die dus uh, wat, wat extra activiteiten deden, dat die extra inkomsten daaruit zouden hebben en belangen en weet je wat allemaal. Uh, dus, nee, is, helaas niet zo. dat is <laughs> nee, dus, dus echt onzin. <tie> daar, daar, daar is al die ellende door ontstaan. Ja, van Indianen uh, nou, ja, ik, zeg wel, ik zeg wel dat er wel tegenstrijdige uitspraken op werden gedaan. Hè? Dus op het ene moment wordt wel aangevoerd, meneer Tjassink zegt dat niet in het volkskant, dan zijn dat verkeerd geciteerd mm -hmm. dat het uh, uh, toch een goede zaak is dat, uh, dat de concurrentie komt ook doordat de lonen uh, concurrerend kunnen zijn, en op het volgende moment dat het eigenlijk een schandaal is dat je binnen uh, Thuiszorg Nederland elkaar loopt concurreren van de, de, de loonverhouding. Ja, er zitten twee dingen, uh, moet je dan. Enerzijds wordt gezegd, dat heeft Henk Tjassink uh, gezegd, van. Kijk, als er allerlei particuliere initiatieven worden ondernomen, waar, wie zijn wij dan als reguliere thuisorganisaties om dat maar zo te laten gebeuren? Mm. Want zij kunnen, kunnen wij ook. Mm. Ja, dat is de ene kant van de medaille. Ja. Ja. Aan de andere zijde zeggen we, ja, maar waar zijn we eigenlijk mee bezig hier in, in Nederland? Ja. Om op deze manier uh, met, uh, met zorg uh, rond te gaan. Mm. Die, die, die, die twee... Uh, plannen, moet je. Het ging op het leren punt De organisaties Frankrijk vrij. Ja, was, ja. Zonder verplicht te zijn te voldoen aan kwaliteitsnotices, mm. salarisnoties, mm. arbeidsvernoties mm. mm. uh, konden opereren en wij gehouden zijn juist aan allerlei verplichtingen, controles, allerlei toestanden. Waardoor mm. onze kostprijs ook gewoon alleen daardoor alleen al moet instituut in stand houden mm. en duurder zijn. Ja. Terwijl we best in staat zijn om concurrent te kunnen opereren, maar dan moeten we ook niet voldoen aan al die uh, eisen. Mm. Dat is ook de reden geweest, uiteindelijk de CEO universeel plichtverklaart, dus ook de partijenorganisaties, ja. maar er langs maar zeker bewust is van het feit dat de werknemer uiteindelijk behoort van de wijze waarop in deze wordt opgetreden. Dus als kwaliteitsaspecten daardoor in het tweede komen. Ja. Dus door ja. uniforme eisen te stellen, uniforme arbeidsvoorwaarden af te dwingen. creëer je in ieder geval gelijkheid ten aanzien van het startpunt van opereren. En dan vind ik ook marktregeling helemaal niet weg, zelfs gezond. Hmm, dus levert de normale prikkels op in een organisatie om uh, goed te presteren. Dus dat kan niet tegen mij denken. Nee. Nou, maar wel ja. op basis van dezelfde spelregels en dezelfde instrumenten. Ja. Uh, daar, daar kom ik zo nog op terug. Even, even kijken, ik heb hier dat oude plaatje voor je. Uh, ik zag net dat ik gaan op Zorgcentrale Noord staan waarschijnlijk dus op een. Deze organisaties bestaan ook nog steeds, of niet? Zorgcentrale nou Noord, even kijken, dus het, dan hebben we de andere verschillende netwerp. Zullen we, uh, net, uh, <laughs> we daar dan zeggen? Uh, Als kijken we uit of zo? Nee, ja, ja. Die heeft hier Even kijken. Nee, dat is anders. zorgcentrale. Nou, dat is een deel van deze structuur die ik net liet zien. Ja. Even kijken. Oh, dat, zijn zorgcentrales in dat, dat is een oh. Nederland. Oh, dat hoort bij Zorgcentrale Kijk, Nederland. Ja, oh ja, dat is centraal Nederland. Die heeft vijf zorgcentrales. Ja. Uh, en één daarvan is zo centraal noord ja. en, en dit loopt niet, hoor. Dit is de. is weg. Oh, ja. Die is ook weg. Die is er niet eens. Nee. Ja, het en dit heeft geen verbindingen met elkaar. Dus het is een beetje een chaotische tekening, hoor. <laughs> ja, ik heb hem niet gemaakt. Tijdens zal ik maar zeggen als we het zo. Nee, dit, dit, dit is allemaal wat achterhalen. Uh, het is het is weet ik. wat Sun staat hier ook niet eens op, dus het is ook wat anders. Een stuk. Ja, ja. Dus dat is wat we dan moeten voor. Oh, nee, nee. Nee. Het is de vader het, het is uw tekening ja, volgens mij. Nou, we zullen. Ik dat, wel, dat het met dat de datum. Ja, het is hoor. Ja, hoor, ik ben het er eens. Het is 95. Het is ook niet voor onze club, dus het is een heel simpel. Nee, maar je zei net dat het pas wat tekening was. Het is zo dat dat 4 tipje hoor. Wanneer is het geweest eigenlijk? 2, 3, 5, en 9. Nee, 6, 6, 2, 5. Goed. Nee, maar het is groot ook. Mak op school zo. Ja, ja, dat begrijp ik. Ja. Maar ik hou hem er nog even bij als het goed vindt. Uh, voor de geschiedenis. Um... dat je een notatie krijgt, dan, dus dan is Ehm. Um. Ja. Sorry, ik was die laatste draad even kwijt. Als ze met klanten werken, dat heb ik het uh, laatste ja. even genoteerd, dan. Ik heb in principe geen bezwaar tegen het dat die mensen aan de hoogste eisen moeten voldoen. En als bij een eisen dan ja. hoort dat mensen uh, dit moeten zijn van een beroepsorganisatie, dan heb ik daar in principe geen bezwaar tegen. Maar ik wil wel weten. Uh, of dat een belangrijke randvoorwaarde ook oplevert voor beter functioneren en het vergroten van de kwaliteit. Want die zekerheid hebben we niet, maar een gemeenplaats dat dan de beste waarvoorder zou zijn. En wij worden steeds meer geconfronteerd dan met zelfstandig opererende mensen, dus gewoon zelfstandige ondernemers die we inhuren, freelance of anderszins. Uh, nou, dan heb je geen hard zicht meer op de kwaliteitsratio's. Maar dan is het natuurlijk van belang dat er externe instanties zijn, beroepsorganisaties of wie we noemen die die waarborgen van kwaliteit kunnen afgeven, daar ja. geen misverstand over. Uh, als dat hebben wij zo spreken, dus we hebben een gek voorbeeld even als, uh, als voorbeeld, Daar die de nodig zouden hebben. En die willen op God van bepaalde kwaliteitspredicaten laten werken bij klanten. We hebben ze dus niet zelf in diensten behuren in. Dan denk ik dat een van de weinige waarborgen die ik dan herleid uit wat die mensen over kwaliteit beschikken is of ze aangesloten zijn bij dan dus de klub die, die of gecertificeerd zijn of wat Dat soort dingen moet je dan ook kijken. Maar mm. dan kijk je dus naar de organisatie, niet naar de individuele uh, of, of naar hè, in dit geval een of ofzo. Nou eh, ja, maar goed, dat is, dat is natuurlijk voor klanten, maar goed, nee het gaat niet die discussie, maar voor klanten kan dat een probleem zijn natuurlijk. Ja, als het gebruikelijk is, dat.. Uh, ik, ik zie ook de voor- en nadelen van klachtrecht. Ik ben de, weg, de, weg, de weg, ik wil alle kanten bekijken. Ik snap ook dat mensen de problemen komen met, met een creatief functionerende beroep als het een klachtrecht is wat ze in hokjes doet. Ik ben bereid alle kanten te zien van het verhaal. Dat snap ik ook. Uh, dus ook uw opmerking begrijp ik van dat het niet altijd zo is dat een klachtrecht een toegevoegde waarde heeft. Oh, nee, dat, dat zeg ik niet. Nee, nee, ik zeg, ik deed die al de toegevoegde waarde op als mensen moeten voldoen. Aan de eis dat ze lid zijn van een bepaalde organisatie uh, die waarborgen, kwaliteitswaarborgen, probeert uh, te formuleren voor dat specifieke beroep. Kijk, wij zijn als instituut zelf ook waarborg geven van kwaliteit. Uh, hmm. Dus als een werknemer bij ons niet goed functioneert, als dus de kwaliteit wordt aangesproken, dan wordt het instituut in de instantie ook aangesproken. Hmm. En als het kan als een tweede instantie in het individu, dan zei je dus dat te schade oplevert of, of persoonlijke mm. schade toedient aan mensen, noem maar op. Ja. Dan raak je componenten van persoonlijk functioneren ja. waar ik als instituut dan ook uh, de grenzen raak van waar ben ik aansprakelijk te stellen en bij ja. ben ik medewerker. Ja. Maar in de belangrijke mate ben ik als werkgever uh, aanspreekbaar op het uh, dysfunctioneren of niet goed functioneren van mijn mensen. Ja. En dat wil ik in principe ook zo houden en heb daar ongelet, want we willen van allerlei kwaliteitsnoties. ...het zeker in bepaalde beroepsgroepen van groot belang is dat die ook lid zijn van of geafficheerd kunnen worden met of kwaliteitswaarborgen ondernemen aan clubs die uh, uh, daar specifiek voor zijn. Mm -hmm. en dat gebeurt dus ook. echt mm heftekundige -hmm. lid van allerlei beroepsorganisaties. Uh, uh, mm -hmm. En dan vind ik wel degelijk een toegevoegde waarde opleveren naar kwaliteitswaarborgen. Dus de hechten ook aan. Maar ik, ik reageer erop dat ik het niet zomaar voor iedere.. Uh, ik vind dat niet in een, helemaal in het algemeen waar, ik vind dat dat dikwijls in de toekomst of dat blijft, maar dat u dat... Ik het neerzetten, dat denk ik ook niet. Ik noem maar, nee, even een concreet mm -hmm. voorbeeld. We hebben uh, mensen, dat zijn dan degenen die bijvoorbeeld de een bed bij mensen thuis mm -hmm. verzorgen. Mm -hmm. Nou, die hebben een bepaalde opleiding, uh, ja. en weten hoe ze een bed uh, nou, kennen, enzovoort. Stel mm -hmm. dat dat bed, veel, uh, door een Een boek. nou moet je dan, en er komt de klacht over, dan zullen we dat als organisatie moeten afvangen. Dat lijkt me dan lastig om te zeggen tegen die, iemand van uh, wat is je beroepsgroep en heb je een of andere college waar we terecht kunnen. Dus het is heel, heel lastig om dat in zijn totaliteit, in zijn algemeenheid, te zeggen van dat moet zo. Maar specifiek, hmm. kijk, als organisatie moeten wij voldoen aan allerlei kwaliteitsnoties, dus de LVT, hetzelfde eigen kwaliteitscriterium uh, hmm. ontwikkeld wat wij organisatie moeten voldoen, dat is één. Dat maakt nu plaats voor het, heet het systeem HKZ. Ja. Dat is te vergelijken met ISO-certificering uh, het van het gebied van zorg. Al onze producten, mm -hmm. valt er ook bij de grote van alle duidelijkheid om moeten voldoen aan de strengste eisen met betrekking tot de stelle kwaliteit. Uh, en dat heeft is dan heel breed dus te maken met bejegeningen, te maken met opleidingen, te maken met schaal. En dat is die ronde die dit jaar bezig is, hè? die ook in, in 1 januari 99 gelopen Dat die, die mensen gaan geland door op dit moment. Hè? Ja, dat is, is, oh. is typisch LVT. Wij, wij gaan zelf een direct verder. Dus wij willen zelf die, die harde certificering ook hebben. Die is Dat is een nieuw dus certificering. Ja. Ja, ja. Omdat we ook gewoon in die zin ook getoetst kunnen worden door klanten klantgroepen of klanten tegenwoordig. Nou de dwaze vader is of niet, het maakt me geen moeder uit. Maar die moeten, als ze ons aanspreken, weten. Dat we de principale voldoen aan de hoogste kwaliteitscriteria. Nee. Daar kan ook geen twijfel over bestaan. Dus. In klachtentermen zijn we dan aanspreekbaar op nee. de dingen die we daar binnen niet goed gedaan hebben. Dan wordt ook een, tra een klacht transparant nee. en ook een klachtenbehandeling transparant. Nee. Dat is nu waar we middenin zitten en dat is ook nu uh, volvoerd wordt. Ja. En we willen bij de eerste organisatie behoren in Nederland die daar dus ook aan uh, voldoen Je gaat verder in dat op, op, op zich de prijs. Ja want je hebt gewoon een harde noodstrijker, dus je weet ook je kop wel water houden en je, de plant werkt ook goed. Isonomen worden vastgesteld door TNO als je het goed hebt Ja, er zijn nog andere clubs. Ja, zit, is een club die aan TNO gelieerd is, Er zitten ook mensen van TNO. O, je toen van de Vries? Ja. Vries, vries, vries, Nou daarna moet ik nog TNO is bijvoorbeeld een certificeringsorganisatie. Die doet ook de ISO toch voor de thuis ook he? Ja, ik een afslutting van hun of een de dochter, of een zuster, ja. of een nicht, of een weet Afdeling. Ja, oké. Goed. Ja, oké. Maar ja, mocht ik dat nog erg belangrijk vinden, dan... Kan ik even nou, als het ja. gaat het kwaliteit, zijn, zijn. hele hele belangrijke. Ja, ik, ik, ik weet wel wat het belangrijk is van <coughs> ISO. Uh. Nou, heb je zo... Niet in de zin van, een ISO, die, die keurt zelfs willen goed, hoor. Dus in die mm. zin ja, moet je ja, ja, ja, ja, uh, ja. ja. Nee, het, het, het gaat erom wat binnen bepaalde criteria is, dus dat zal ik maar het goed, staan al op alle informatie van. We waren er straks al bij op het punt uitgekomen. Uh, u vindt het belangrijk om als organisatie contact te houden met groepen gebruikers, ook in, in de brede zin van het woord, maatschappelijke ontwikkelingen die zich voordoen bij een aansluiting het zoeken bij een groep. Dat lijkt me logisch inderdaad. Kunt u daar wat, wat voorbeelden over komen van maatschappelijke groepen zeg maar, vernieuwende bewegingen We communiceren met alle organisaties niet te vergeten, een belangrijk aspect in onze organisatie We hebben het die we staan alle altijd tegenwoordigers van Ja, dat was me helder We doen lezingen, we houden lezingen in de provincie, we gaan letterlijk de boeren op ja, we werken met allerlei netwerken samen die maar enigszins denkbaar en ook dienstbaar zijn aan onze, aan onze producten. God, dat is zo ongelooflijk veel. Mm. Nou, we maar ja, er zijn marktonderzoek, uh, ja. uh, groepen van, van leden van, uh, van de thuiszorgorganisaties. Ja. Om te toesten... Klantenpanels. Klantenpanels, om naar mensen voor te Dat is ook vernieuwingen. Om te vragen van, uh, ja, ja, ja. oh wat vind je ervan. zo. Ja, heel ja, goed. Ja. Maar bijvoorbeeld, uh, uh, ...organisaties uh, die um, да, ehm... ...probeer nou voorbeeld te zoeken waar ik niet direct boven op het vuur zit... ...maar een patiënt en de Kom Twee dingen naast elkaar. Ik ben echt met vadersbeweging georganiseerd. Heeft zich daar wel eens mee bemoeid uh, als organisaties? Of vindt u dat belangrijk? Aan de andere kant... Um, uh, Volgens zich die van die stoking of zo. In echt mijn zit ze zelfs in dezelfde plaats. Uh, dat zijn groepeningen waar je ook uh, contact mee onderhoudt. Ja, nee. we hebben, dat, dat soort, dat binnen de de, de, de zorg de hebben, hebben we uh, een afdeling maatschappelijk werk. Mm -hmm. En dat is een afdeling die in meerdere maten vaak om uh, mm -hmm. verbindingen gaat naar uh, sociaal-psychologische uh, vraagstukken. Uh -huh. Je ja, nou, hij komt met dit soort organisaties. Uh, en die op dat lokale niveau daar ook boeken en energie in stoppen. En ook daar weer participeren in allerlei ik weet, ik vind, clubs en organen die daarmee te maken hebben. Kijk, ik denk dat wij de als thuisorganisatie in mindere mate ons bewegen in deelnemingen die te maken hebben met de belangenorganisaties zelf. Waarmee te maken hebben is de klant daaruit? Of de betrokkenen daarbij? We verlenen honderden mensen. Uh, alleen staat de uh, We verlenen honderden mensen van vertrokken gezinsverbanden waar vader dan alleen staat dat moeder, dat maakt niet zoveel uit. Voor ons maakt het niet zoveel uit. Verlenen de zorg. We worden dus binnen die gezinssituaties geconfronteerd met de uh, ellende die zich daar soms niet kan voordoen. Mm -hmm. Alleen als het dienstbaar is aan uh, onze hulpverlening, aan oplossing van vraagstukken. Dan willen onze mensen gebruik maken van uh, belangenorganisaties die daar dienst bij kunnen zijn. Uh, maar dat gebeurt altijd als hier de rol wordt dat het klant bepaalt uh, wat zij daarin willen. En wij vervullen dan veelal daarin verwijzende functies naar uh, ja, de, de voorliggende voorzieningen. Dat is dan wat we bedenken in onze eigen organisatie, dat zijn dan de RIA's, dat zijn dan... Ja, ook dus belangenorganisaties waar mensen mm -hmm. dan graag in contact in willen komen. Ja, ja, ja. De sociale kaart is aardig bekend. En, uh, mm -hmm. We hebben ook, er is een redenen geweest omdat we opgericht hebben, met gemeenten, maar ook zelf. Uh, een gezondheidswijze. Mm -hmm. En nou, die leidt bijna naar alles wat met enigszins denkbaar is op het gebied van, uh, van belangen, waar het dan nou gaat om de vereniging van mensen met hartsklikafwijkingen of de ja, mensen met alle andere ziekte- en patiëntenorganisatie en natuurlijk gebeurt keurten voor. Je. Ja. Goeie, ja. Ja. Ja, we opereren daar meer als, als verwijzer, als ja. uh, randvoorwaarden van voor de klant om hen daar te brengen. We hebben veel met die organisaties geen uh, directe bemoeien is. Ja. Omdat ook hoe je recht doet aan de situatie, dat die organisaties veel juist uit opereren, zich vaak niet willen adviseren met instituties, hmm. dat de Nou, hmm. oh, ik kan me ook voorstellen, ik zit ook wel in, in dat soort uh, organisaties die zich bezig met opzichten, uh, vernieuwende opzicht van zorg voor uh, vaders Ik kan me voorstellen dat er ook een belang is, om bij advies van dat soort instellingen, uh, wel mensen van, uh, van bestaan hebben. Dat kan, nou, ja, maar ik, ik, ik neem, me, neem zelfs aan dat dat uh, ook gebeurt, dat er wordt veel landelijk beleid ontwikkeld via de landelijke vereniging van wordt voor, uh, voor kwaliteitsontwikkeling en uh, beleidsontwikkeling in het middel zorg, ja. plaats, maar vaak in samenhang met netwerken. We praten over jeugdgezondheidszorgprogramma's, ja. dat doen we dan vaak ook weer met jeugdgezondheidszorginstellingen. Ja. Dat is zo'n breed scala, dat zijn niet alleen maar de gevestigde instituten, maar zijn ook. Mange als we praten over het ontwikkelen van beleid op het gebied van terminale zorg, hebben we heel veel contact met juiste vrijwilligers in de sfeer van de terminale zorg. Dus we zoeken die organen wel mm -hmm. op. Mm -hmm. Maar onze, onze ja, in dit geval dan, onze korbis, stichting dus ligt met name natuurlijk in de verzorgende, verpleegende mm -hmm. sfeer. En in de psychosociale sfeer, ook het vierde lijn van de de... Ja, de maatschappelijke werk. maatschappelijk werk in Drenk is een heel andere organisatie, denk ik ja, dus Wij dan hebben dan daar een banken. deel van. Wel, dus oh. Zuidwest Drenthe is het werk uh, bij ons, Meppel, Meppel. Ja, Meppel. Ja, ja, ja. En de rest zit dan bij uh, de stichting ja. Partjesstichting. Ja, Partjesstichting, die heeft verder niets met u aan te staan. Meppel. Meppel zit wel bij u. Uh, onder Thuiszoog, uh, PV thuiszorg Drenthe of onder andere? Thuiszoog Drenthe, maar zometeen. Zit er zit toch bijna wat koffie weg, Ik ja. Bij jou ben dan denk ik altijd tussen koffie. Niet goed voor de maag. Maar ja, ik vind, is dit... Uh, hoe heet dat ook weer? Caffeinevrij? Ja, ja. dat, ja, dat, ja, dat is hetzelfde, ja. Oké, dat is hetzelfde. Ja, precies. Dat is hetzelfde, ja. Oké, overigens niet wat voor rommel erin zit, om die... Ja, het schijnt uiteindelijk wel niet echt gezonder zijn, Caffeinevrij, want dat schijnt ook voor andere gezonders toch wel uit, uit, uit te zijn. Hè? Ja. Um, ja, ik vraag het mij. even, je hoeft daar niet per se antwoord op te geven, maar het geeft niet toevallig ook uh, die, die maatschappelijke, het is gewoon een gedachte die bij me opkomt, hè? ik begrijp heel goed mm. als je daar niks over wil zeggen. Uh, die die stoppingszaak in Meppel, die heeft nogal wat opzien gemaakt, ook vanuit mijn oogpunt, dat dus zult ook niet begrijpen. Heeft, ik weet dat het ik als verbanden zijn met een ja, stichting aan te stoken met hulpverleningsinstellingen. Ik weet niet of daarbij klopt, nee, nee. nee, ik weet het gewoon echt niet. Nee, nee. Ja. Je nou, weet wel welke zijn gebroed, we toch? Ja, ja, ja, ja. <laughs> nee, ik denk dat ik, als het snel zou zijn, ik het geweten hebben, denk ik toch. Mm -hmm. ja. ja, maar dan zou ik het waarschijnlijk ook niet gezegd <laughs> hebben. Nou, als dat, <laughs> dat verhaal dan wel. wordt vervangen. Ja. Ja, dat dan is heel beleidsniveau. Maar goed, dat ja. eh, was even een zijstapje. stapje. Um, vernieuwende activiteiten, ik. Eh, uh, ja, nou goed, simpel. Ik, ik vind uh, bijvoorbeeld uh, kijken naar vaderschappen, dat is vooral voor een artikel van de... Ik ben een deel van vernieuwing van zorg, een belangrijk deel van vernieuwing van zorg. We hebben een we hebben mooie toestanden gehad, maar ja, er gebeurt nogal wat. Um, zorg heeft natuurlijk te maken met hè, gewoon dat we nog eens aan de en kindzorg. En in hoeverre zijn de Ik zie dikwijls dat de doelstellingen van die sectoren niet zijn aangepast op dat soort van vernieuwingen, vooral als ik een doelstelling neem Traamzorg afdelingen, mensen ja, dit het exclusief gericht op moederschap. Ja, het moederschap is echt beeld van de. de moederschap staat echt centraal, maar dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat die uh, baby's doorgaans van moeders komen. Dus dat, uh, en voor vaders toch? <lacht> of niet? Ja, maar ze komt niet zich nog over. Het feit dat de geboorte komen ze van, uh, van de moeder. Nee, maar je hebt gelijk, daar ligt een overaccentuering van, uh, van uh, de rol van de vrouw. Daar zijn ze van over. Het is wel zo dat wij in de hele oude kindzorg mm -hmm. te maken krijgen met zowel voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en na de zwangerschap, met allerlei denkbare problemen die er spelen. Ja. Te maken hebben we met dat kind krijgen, maar te maken hebben we ook gewoon niet behalve met het leven. Dus. Daar richten we ons ook op. Mm -hmm. Dus dat we al heel bezig zouden zijn met die enge trits van uh, die moeder die een dikke buik krijgt en daarna weer uh, los daarvan wordt. En de gebonden de kleuter en de kleuterzorg. Dat is maar deels waar. Want alle denkbare vraagstukken die zich daarin aandienen, dus ook de rol van de vader, uh, daar wordt aandacht aan, aan besteed. Dat, dat maakt ook onderdeel uit van programma's die we hebben. Cursorische activiteiten op dat gebied, die raken ook de rol van de vader. Er mm -hmm. wordt dus al specifiek aandacht uh, aan, aan besteed. Ja, specifiek ja, zo, is dat zou je met de mensen oudere kids op moeten gaan vragen. Yeah. Echt, wij uh, nee, heeft toch maar een voorbeeld als je zegt, specifieke uh, cursusactiviteiten. activiteiten dan heb je nou, een Ik geloof dat he? vaderschap op een cursus is geweest die je op ons heeft maanden houdt, dus uh, daar wordt aandacht ja, nou, aan besteed. Je, je ziet er ook een ontwikkeling dat vaders meegaan, dus zwangerschapsindustrie. Vaders wordt uitgenodigd. Dat is waar, dat is waar. Ja, maar goed, ik zie dus ook dat instellingen, dat ik als niet helemaal op voorbereid zijn, hè, maar je herkent oh, het ook niet. Het ah, is toch een langzame ontwikkeling ja, geweest. Of Eerst, als je in een constatiebeur, dan zag je toch nooit waar op een man. Nee, precies. Dus je ontwikkelt weer wel. Maar, maar wel. Zeg maar. Nee, bij ja, de informatieadviesfunctie die wij geven op dit gebied, wordt expliciet de vader betrokken. Dus die, die zit daar bijna organisch in. Dat is ook een ontwikkeling waar je heel rekening mee moet houden. naar de ontwikkelingen dat uh, vader en moeder hmm. uh, samenwerken dus nauwelijks tijd hebben om overdag een constatatie te gaan. Hmm. Nou, dat betekent dat je dus aan een moet gaan organiseren dat, maar ja. dat soort dingen. Ja. Ja, maar dat ja, ook nou, voor een diëtist. Nee, de, wat dat betreft is het goed om is, met u zelf te praten dan. natuurlijk, want kijk, ik, ik, ik uh, wat zeg het maar niet per se negatief. U heeft op avond een constatatie begonnen. Daarmee spreek, loopt u vooral op een aantal. Kijk, dat is de positieve kant. Daarmee loopt u voorop op een aantal stichtingen thuis of die dat niet hebben. Mm -hmm. Dat is ...belangrijk is om op te merken, en te positief in dit geval. Het, maar ja, ja. Ik, denk, ik denk dat we daar altijd al mee bezig zijn geweest om dat soort ontwikkelingen op, op in te spelen. Hmm. Doet u dat, dat trouwens op... ook centraal vanuit dat soort ontwikkeling van dat soort gedachten vanuit de Zorgroep? Of is dat speciaal? U, u, u ja, heeft hier ook uh, die, die... Nou, eh, ik denk dat Drenthe daar een beetje in... Uh, ja, ...dozen, maar het is ook mee te maken met een grote organisatie, Ik dus <coughs> mm -hmm. heb ook een tijd lang uh, nog wel beleidsmensen hier uh, rondgelopen. Ja, wat minder, wat zinniger wat, uh, hebben dan. Dan heb je ook denktanken mm hier, -hmm. hebt de mogelijkheid bieden om creatief na te denken over het uh, nee, ja. actualiseren van je hele handel. Er zitten dan een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. Mm -hmm. En uh, ja, onderdelen daarvan zijn inderdaad, je hele bereikbaarheid en beschikbaarheid. Mm -hmm. dus, uh, we waren we al vijf uur dicht? We zijn als organisatie nu in vol continu bedrijf mm -hmm. en bieden daardoor uh, mm -hmm. dus niet alleen de reguliere verzorger, die dan altijd nog te verhouden schijnt te zijn. Maar juist ook mensen die werkzaam zijn, de vaders, de gelegenheid om ook s'avonds, nachts en weekenden van ons homo uh, gebruik te maken. Ja, ja, dus het bereik is heel groot. Mm -hmm. En die is de is organisatie, erg laagdrempelig, ongeacht de seksen. Mm -hmm. En dat is, maar dat is zover zelfsprekend, hè, dat we ook niet meer, de koop lopen of, uh, maar mag ik straks de doelstelling van de, de, de, de ik weet niet of dat heeft de, de beleids, ja, beleidsplannen ofzo, kijken of wat de doelstelling is van de afdeling kraamzorg of Maar ik je, zegt dat het is zo vanzelfsprekend, ik denk dat we wel, goh, we willen het wel eens zien. Maar nee, maar ik denk dat je gewoon met de mensen, met de mensen, alle kindzorgen, ja, ik uh, denk dat het beter is dan uh, al wat papieren te doen. Ja. Ik hoorde vaak dat je één afspraak had. Nou, ja, ja. ja. Dat dus, betekent euh, dus. dat ik wat haast moet maken, of een aantal dingen kan... Dat ja. um, goed maar goed, mocht ik daar iets van kunnen krijgen, dan, dan zou het prettig zijn. Uh, de, de, de, de ik kom toch op die openbaarheid in hoeverre ik, ik, ik neem aan dat een bv geen belemmering is voor dezelfde openbaarheid als die van de stichting geldt dat die ook aan de wet openbaar bestuur het zal verplicht, en, ja. de publicatiebalans, ja, de, publicatiebalans, ja, de, publicatie. ja, de publicatie. ja, je ik zou de prijs stellen als ik daar een aantal recente stukken van mee zou kunnen krijgen nou, het gaat over prijs stellen, we zijn jaarverslagen en, uh, ja, nou, en we zijn inzichtelijk uh, en er zijn bij de Kamer ook al de publicatiebalans uh, inzichtelijk Ja. Maar misschien heeft hij die van mij, dat zo, zou zo, zo makkelijk zijn. Is, uh, is er een, uh, nee, een jaarrekening. is er nou, uh, een uh, jaarrekening heet het nou een verslag? het, het geeft er een jaarbeslag gemaakt. mij. Wat hebben we dat jaarbeslag? 97 is een entrance Ja, ik denk niet. Die oude jaar was later, heb je uh, <laughs> Ja, die van 97 is een beetje laat natuurlijk, als die nog een awarding is, dan zou die overmorgen af zijn. Nee, is heeft niet overmorgen. Nee. Zo mee of zo. Ja, ...maar misschien kan, kunt u me dan toch de stukken van, van 96? zoeken ja? Zo dan het... ja? zo uh, ben ik even door. Ik vind het laatste opening is heel belangrijk. Ik vind het bijna vanzelfsprekend. Okay, ik, ik, ik hoop dat het ook de praktijk is uh, dat, ik dat van zie. Ehm. Um, heeft u zelf gekeken, ja, Kunt u zichzelf uh, in uw positie. Uh, nou, ik kom heel wij zijn heel gelukkig en heel weinig in aanraking met uh, thuiszorg en met uh, dat soort uh, instanties. Mm -hmm. Ik vind doorgaans een uh, moeilijk toegankelijk, maar dat is het algemene beeld van instituties voor ja, ja. Ik heb het idee dat we in ieder geval hier proberen uh, te zijn. Kijk, wat wij georganiseerd hebben daartoe is uh, dat mensen via één e nummer gewoon die kunnen bellen. Mm -hmm. En het moet gek zijn met hun vragen om te weten op een of andere manier te brengen naar waar ze wezen moeten zijn. Ja. Dat is natuurlijk een vorm van toegankelijk proberen te creëren die uh, het mensen mogelijk moeten maken door zo'n bastion, door zo'n instituut heen te brengen. Ja. Ja. Dat is wel een op openmerking, dat doe ik niet altijd maar, uh, Um, ja, het belangrijk punt natuurlijk dat ik in ieder geval nog moet hebben, dus daar begin ik mee, mee is uh, die constellatie over die uh, bijdrage. Dus ik heb het beeld geloof ik al goed hoe het in elkaar steekt, dus de lichte bijdrage is wettelijk vastgesteld, althans centraal. Dus. En het een vrijwillig deel over die bijdrage is een brief gestuurd waarin het onderscheid toch niet helemaal optimaal was. Daar weet je alles van mij, hoor. Dan ga ik hem in ondernemers af. Ja, ja. Mijn... ja, dan maakt mij dat af. Dan wens uh, ik wel van van succes met je artikel. Ja, en daar hebben we al ja, gesproken. Ja, ja. Um. De, misschien kunnen we. Ik, ik denk dat ik nu inmiddels alles van te weten maar ik wil je ja. dat graag over het woord laten. Want het is natuurlijk onvermijdelijk dat ik. Of een belangrijke aanleiding voor mijn artikel. Ja, ja. Het is een beetje een aan de maaltijd. Het is een beetje uitgekomen. Ik heb daar uh, overleg over gehad met, uh, met Jan Westra. Met, uh, zo'n zo schiphouder uh, tijdens het in de tijd uit te staan ja, ja. Het, is, het is allemaal wat opge, opgeklopt in mijn, uh, naar mijn idee maar goed, waar ging het om uh, er is een, een, een brief uh, de deur uit gegaan waarin uh, een contributiebedrag werd vastgesteld van 70 guld. Hmm. formeel vastgesteld ja. door de vereniging voor uh, leden van thuiswerk daar hebben wij als organisatie geen bal mee gemaakt de ledenorganisatie bepaalt de contributie uh, en Ten geld gaat er voor een de deel naar u nemen? Ja, ja. ja dat 55 gulden, daar hebben wij belang bij. Oh, ja, ja. Maar alles wat daarnaast gebeurt, is, voor is een staart van die vereniging. vereniging. Helemaal. Die helemaal. proberen dat... Doen wij helemaal niks. Oh, ja. uh, dat staat volstrekt los van elkaar. Hmm. En uh, het enige is dat het van vroeger uit altijd zo geweest is. Het is niks nieuwsronderders op. Vroeger was het ook zo dat uh, je kruisvereniging had toen in die tijd, hmm. daar moest je contributie voor betalen. En ook van die contributie, in het grootste deel ging naar de, de kruisvereniging mm. voor de, de werkmaatschappij, zeg maar. En de kruisvereniging zelf hield een aantal uh, uh, nou, guldens, toen in die tijd, laten we zeggen 4-5 gulden. Mm. ging bovenop de formele contributie, die moest worden afgedragen aan de budget. En met die 4-5 gulden deed wat extra's. Ja. Daar kon ze je eigen organisatie van onderhouden, bestuurskosten. En uh, daar werden allerlei zaken extra voor gedaan. Dat is nu nog steeds het geval. Dus die koppeling tussen zeg maar, de AWBZ-afdrachten mm. en de, de contributies, noem dat de overcontributies, is altijd zo geweest. Ja. Het is altijd een koppeling geweest. Nou, uh, nu, en nu is dat op gang gekomen omdat de overheid heeft gezegd: wij willen eigenlijk die toegang bijna ja. zelf gaan innen. Ja. En dat hoeven die thuisorganisaties niet meer te doen. Wij hebben daarvan gezegd: uitstekend. Mm. dan betekent dus dat wij, als ver, dat de vereniging voor leden. Een contributiebedrag van 15 gulden of wat dat dan ook mogen zijn, gewoon aan de leden kan presenteren, wordt het voor ons een stuk makkelijker om helder te maken waar we nu eigenlijk om gaan. Mm. Nou, we hebben toen gezegd van, uh, maar ja, in overleg met het ministerie gezegd van, hier moeten we toch maar even gezamenlijk innen, om heeft daar ook, ook een belang bij, hè. die zijn ook bang dat ze nogal wat inkomsten gaan verliezen op het moment dat ze geen centraal gaan innen. Want mm. is die binding met een, een regionale thuisorganisatie dan ook niet? Nou, zoals, zoals gebeurd, we hebben dus die brief uitgedaan, daar staat 70 gulden in, er is uitgelegd dat 55 gulden daarvan de toegang is, mm -hmm. die voor de uh, overheid is, en 15 gulden uh, over contributie, waardoor we allerlei, allerlei extra activiteiten hebben uh, doen. Mm -hmm. Nou, wat er niet gebeurd is, en dat is de, de, de modelbrief die er geweest is tussen uh, VWS en LVT, daarin staat dat mensen een keuze hadden om te kiezen tussen 55 gulden en 70 gulden. Mm -hmm. Nou, daarover uh, zijn vragen gesteld naar Thuishoek uh, Drenthe, waarbij thuishoud Rente, bij Thuis -Rente uh, vind ik, uh, zeer negatief in het, uh, in het beeld is genoemd. Mm. Ik denk dat wij hem zelf worden afgesteld, en met name in de bestuursleden van die vereniging, hoe leven, als een stel criminelen onderhand. En waar hebben we het? In feite over? Nou, maar dus, en daar op basis daarvan is weer een nieuwe brief uh, naar de leden gegaan, mm. waarin men uh, kon aangeven, uh, of men uh, wel of niet begrijpt was die 15 doel te betalen. En als men dat niet wilde betalen, wordt die 15 doel teruggestort. Mm. Nou, dat heeft ons toch een aantal uh, leden uh, gekost. kunnen kun je lezen in het nieuwsblad. En in, in een stukje van. Uh, ik heb dat laatste stuk moet ik nog krijgen van Jan Westra. Maar, ja, ja het eh, het ik heb al 6.000 mensen. Uh, ja, ja, maar je moet dat uh, zo zien dat van die 6.000 er ook 3.000 zijn die jaarlijks opzeggen. Dus dat is voor ons heel verhaal. Ja, ja, ja, ja. Dus waar, waar het om gaat is, en dat stond goed verwoord in het stuk van uh, John, John Schiphouwer, in uh, een krantje in dat. In, in Perspectief geloof ik. Ja. En uh, daar staat in uh, 2500-3000 leden als gevolg van, uh, van ja, deze. Ja, ja. Komend, zijn we ja. kwijtgeraakt? Nou, en dat zijn er 2500 uh, te veel. Ja, simpel is het. Ja. Want nogmaals, uh, de, de vereniging voor leden stelt pakket samen hmm. met extra uh, activiteiten die niet door de AWBZ gefinancierd worden, maar mogen we zeggen van, nou, het lijkt me goed. En dat kunnen, kan variëren van extra zorg, acute zorg, tot kortingen mm. bij een thuiszorgwinkel en noem maar op, hè. Mm. dat is een heel pakket. En dat doet men dan voor die 15 gulden. In de sfeer van, uh, van vroeger uit, hè, draagt elk anders lasten zoals dat vroeger heette, mm. voor alle, door alle met andere woorden. Er zijn 125.000 leden, nu een paar is dus minder op jaar, uh, mm. op jaar weer. En, uh, daar, van die van die 125.000 maken zeg maar 25.000 gebruik van de mogelijkheden die die vereniging biedt er zijn 125.000 leden van in Drenthe, ja is dat een hoog percentage in vergelijking met andere het gebieden want ik komt er nogal hoog voor het is uh, we hebben hier uh, ongeveer een uh, 450.000 inwoners ja nou, dan moet je gewoon gemiddeld in we hebben met mm. het lidmaatschap van ja, huishoudens en dus niet alleen uh, man of vrouw of staan, maar iedereen die in zo'n huishouden woont, die kan daar gebruik van maken voor diezelfde eh, bijdrage. Ja, en er zijn dus 450.000...